Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Bij een nucleaire afvalverwerker in België... zijn drie mensen radioactief besmet geraakt. Het bedrijf Belgo Proces in Dessel, vlakbij Turnhout... had inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap en Euratom op bezoek... toen een potje met plutonium op de grond viel. Twee inspecteurs en een medewerker van Belgo Proces raakten besmet. Het zou gaan om een extreem kleine hoeveelheid. De drie zijn voor behandeling overgebracht... naar het Studiecentrum voor Kernenergie in het Naburige Mol. De Belgische overheid stelt zich garant voor de Dexia-bank. Dat is de uitkomst van crisisoverleg door het Belgische kernkabinet. De Dexia-groep krijgt een zogenoemde bad bank. en Daarin worden alle rommelkredieten ondergebracht. Hoe hoog de staatsgarantie is, wil de premier Leterme niet zeggen. Maar volgens hem verliest geen enkele spaarder van de Belgisch-Franse bank een eurocent. Een splitsing van de bank in een Franse tak en een Belgische tak... is vooralsnog niet aan de orde. Het is de tweede keer in drie jaar dat de Belgische staat zich garant stelt... De Dexia-Bank zit in de problemen door de Griekse schuldencrisis. De bank heeft 3,5 miljard euro aan Griekse staatsleningen. De Dalai Lama heeft zijn reis naar Zuid-Afrika afgezegd. De geestelijk leider van Tibet zou naar de 80 verjaardag... van aartsbisschop Tutu gaan, maar had zijn visum niet op tijd binnen. Tutu spreekt van een nationale schande... en zegt dat de Zuid-Afrikaanse regering het visum niet heeft verstrekt... onder druk van China. Tibet werd in de jaren 50 ingelijfd door China... En Peking beschouwt de Dalai Lama als het boegbeeld van de Tibetaanse onafhankelijkheidsstrijd. De Zuid-Afrikaanse regering zegt dat het visum door een fout bij de verwerking niet op tijd klaar was. Het weer vannacht bewolkt, maar in het noorden ook wat opklaringen. In het zuiden kan het wat regenen. Overdag ook bewolkt, met kans op regen. Later breekt vanuit het westen de zon nog even door. Het wordt 17 graden in het noorden en zo'n 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Het Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Het is dinsdagnacht 5 oktober. U luistert naar het Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. U bent nog steeds wakker en wij zijn dat ook. Het kan natuurlijk kijken we naar de dag die is geweest. En natuurlijk werpen we een blik over de grens met nieuws uit andere wakkere landen. Het is drie over drie en straks proberen we de stille krachten achter Apple te ontfutselen. Maar nu eerst een verslag van een boek. In het vorige uur besteedde nog steeds wakker aandacht aan de debuterende schrijver Sidney Volmer. Een veelbelovend romancier, zoals die werd genoemd door collega-scribent Ronald Giphart. Maar zijn nieuwe roman Alles Ruikt Naar Chocola... heeft nog een digitale aap in zijn mouw, een eigen app. De hoop van de schrijver is dat hij een nieuwe digitale trend zal zetten in de literatuur. Schrijver Volmer greep bij verslaggever Geert-Jan Haan zijn kans... voor een onvervalste elevator pitch. Alles Ruikt Naar Chocola gaat over uh, de 19-jarige zanger Tom... van het bandje The Guilty Pleasures. Die probeert door te breken in Nederland in het jaar nadat zijn vader is overleden... Um, hij doet net alsof het niet gebeurd is. Stort zich helemaal in zijn muziek. En zijn moeder stort zich op internet daten. En dat gaat fout. Die twee dat gaat wrijven. En dat zorgt ervoor dat hij uh, aan het einde van het verhaal... en daarmee openen we het boek... Uh, dat hij op de bruiloft van zijn moeder met een nieuwe man... haar trouwring inslikt. En dan ga je de rest van het boek ga erachter komen... hoe het zo scheef heeft kunnen lopen. En, uh, en waarom die zoiets absurds als een trouwring inslikken. Waarom die dat heeft gedaan. Het is een bijzonder boek, want het heeft... Heel veel verschillende vertelperspectieven. Het ging eigenlijk een beetje op gevoel. Ik ben dat aan het schrijven en ik kom er ineens achter... na, na een hoofdstuk dat, ik het, dat het me leuk lijkt om er een website in te zetten. Uh, of ik kom erachter dat ik er een playlist tussen wil zetten... of een songtekst of een filmscript. En dat zijn dingen die... Of e-mails zitten erin. En dat zijn dingen die hopelijk een beetje prikkelen. Die, die geven wat afwisseling ten opzichte van de lange, lopende verhaallijn. Uh, maar het was, was, was meer op gevoel dan, dan iets anders. Ja. Jouw schrijfcoach noemt jou misschien wel te creatief af en toe. Is het zo dat mensen bij jou op de rem moeten trappen omdat je anders te veel wilt uitweiden, pagina's lang over extra natte grote regendruppels? Ja, ja en ik had allerlei voet, voetnoten ook erbij. Dat vond ik ook tof en dat mocht ik ook niet van haar doen. Ze zei uh, ergens inderdaad in, uh, in het proces, zei ze, uh, je moet eigenlijk, uh, iets minder, het moet eigenlijk iets minder duidelijk zijn dat je zo aan het genieten bent van het schrijven. In het, ...tijdens het schrijven. Dat was echt fantastisch om te doen. En, en daarin heb ik, heb ik vervolgens inderdaad... ...met de hulp van Arminke, een fantastische redacteur... Heb ik ...heel veel weten te schrappen. En, en ik geloof dat hij uiteindelijk... Uh, 10.000 woorden korter is geworden... ...dan wat ik oorspronkelijk had geschreven. Hartstikke zonde van, van al die weken uh, schrijven... ...dat ik die woorden niet nodig had. Maar het is beter dat ze er dan nu uit zijn... Uh, ...en dat het verhaal daardoor gestroomlijnder is... ...dan dat ze erbij hadden gestaan. En ja, Die rem heb ik zeker af en toe nodig. Kill your darlings... Ja, enorm. Ik heb nog wel wat tekstbestandjes... met nog te reanimeren darlings. zo van dat ik dat misschien nog een keer ergens voor kan gebruiken. Jouw boek roept ontzettend veel emotie op bij een lezer. Het rookt niet alleen naar chocola, maar ook naar melancholie... naar de zoutheid van tranen, naar soms zoetzuren, soms bittere humor. Het is moeilijk voor mij om door te hebben... dat je al die tijd natuurlijk genoten hebt van het schrijven van het boek. Ja, is dat moeilijk? Waarom is dat moeilijk? Omdat het soms ook heel verdrietig is. Jouw hoofdpersonage, Tom Mitchell, zit continu in de knoop met zichzelf. Uh, ik heb een keer van de Cone Brothers uh, gehoord. Die onder andere hè, de, de, de culthitten, de Big Lebowski hebben gemaakt. En True Grit en nou, film maar in wat voor fantastische films. Ik heb een keer gehoord hoe zij een filmscript schrijven, die Cone Brothers. En die doen dat door um, een hoofdpersoon te maken. het die hoofdpersoon heel erg moeilijk te maken. Dat schrijft Joel dat bijvoorbeeld. En dan heeft hij het hem zo moeilijk mogelijk gemaakt. En dan geeft hij dat filmscript... Aan zijn broer en wat doet zijn broer? Die gaat het hem nog moeilijker maken, die hoofdpersoon. Uh, en, en daar zit ontzettend veel plezier in om met je hoofdpersoon de duimschroeven aan te draaien en het een tragische figuur te maken die, waarvan je als lezer hoopt dat het hem gaat lukken, maar waarvan je vanaf de eerste bladzijde wel doorheeft dat dat niet zo waarschijnlijk is. En dat is gewoon componeren, dat is fantastisch. Even een voetbalvraag nog, tot slot. Wat gaat er door je heen allemaal, Sydney? Ja, een fantastische vraag. <laughs> ja, het, het is, uh, ik, ik vind het heel spannend en ik ben heel blij en, met, met, met hoe het loopt. En als het zo kan blijven gaan, fantastisch. We, we, ik, ik heb een hele hoop mooie mensen om me heen en daar ben ik heel blij om. En die helpen. En als dat uh, gaat ervoor gaat zorgen dat we alles ruikt naar chocola, of als gewoon boek of als boek-app kunnen gaan verkopen. Des te mooier, want dat legitimeert dat ik de rest van mijn leven mag gaan schrijven. En dat zou het allermooiste zijn. Deze week iets hier verschenen, alles ruikt naar chocola. Wordt een reportage van Geert-Jan Haan. Grote spanningen in Polen. In de aanloop naar de verkiezingen is het rumoerig in het land. Afgelopen zondagnacht braken daar rellen uit na een speedway wedstrijd. Agenten hadden een motorfan overreden met een politieauto. Iedereen vierde het kampioenschap van hun Speedway-team, maar na de aanrijding braken de rellen uit. En dat, moet nog maar een paar dagen, en dat met nog maar een paar dagen te gaan tot de Poolse verkiezingen van zondag. Onze correspondent Gwenny Sonberg is in Polen. Goedenacht. Goedenacht. Hoe is het afgelopen met de rellen? Nou ja, dus in principe is het wel weer rustig, alleen ja, de politiek is er nogal gevallen. Er zijn uh, 16 agenten gewond geraakt en in ieder geval bij de politie is voor 30.000 euro aan schade veroorzaakt... Um, tot nu toe zijn er in ieder geval negen mensen gearresteerd. En er zijn er vandaag een aantal voor uh, voorgeleid. En die krijgen een, een straf tussen de drie en de tien jaar waarschijnlijk. Um, de omgekomen Speedway-fan, het was een, een 23-jarige man... Um, hij laat een dochter van vijf achter en een vrouw en donderdag is de begrafenis. Het is nog niet helemaal duidelijk of daar ook mensen van de politiek bij zullen zijn, maar daar wordt nu wel over gesproken. Ja, want dat was dus iemand die naar het, naar het Speedway motorrijden aan het kijken is, van reis in een afhaaltje in een geloof ik hè? Met heel veel ja, modder. Klopt, klopt. Ja, en uh, de beste man werd toen ineens afgereden door een politieauto. Hoe is dat gegaan? Uh, nou ja, wat er bekend van is, is dat het na de wedstrijd was... dus toen de uh, overwinning gevierd werd. Uh, deze man is de straat opgerend uh, met zijn mobiele telefoon aan zijn oor... en is op dat moment geschept door een politiebus of politiewagen... Hij um, is eigenlijk ter plekke overleden. De politieagenten hebben nog wel geprobeerd hem uh, te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het was dus een ongeluk? Ja, absoluut. Het is geen uh, voorbedachte raden En ze hebben ook alles geprobeerd om uh, de man te redden. Maar ja, op het moment dat zij aan de reanimatie zijn begonnen, uh, ja, braken dus de rellen uit. Omdat ja, de fans toch het idee hadden dat het wel de bedoeling was van de politie. Dus die zijn geraakt met de politie. Er zijn een aantal uh, vrouwelijke politieagenten zijn hard in hun gezicht getrapt uh, Met schedelfracturen tot gevolg en... Ja, wat ik al zei, zijn er dus 16 agenten gewond geraakt. Mm Het -hmm. is niet bekend hoeveel um, omstanders daarbij betrokken waren. Maar ja, tot nu toe dus in ieder geval negen arrestaties. Inmiddels heeft die rel dus ook nog politieke gevolgen gehad. Waarom zijn ze daar zo ingesprongen? Uh, nou, het komt vooral omdat uh, ze in Polen nu heel erg bezig zijn met uh, de voetbalhooligans. Uh, proberen uh, ja, binnen te, de perken te houden. Uh, met het oog op het uh, EK van volgend jaar, wat door Polen en de Oekraïne wordt georganiseerd. Uh, ze zijn dus heel druk bezig met uh, ja, regelen dat de hooligans niet de stadions binnenkomen. Um, allerlei uh, marshals van Arsenal zijn aangetrokken om hem daarbij te helpen. En ja, opvallend genoeg gebeurt het dus nu ineens bij Speedway, wat normaal eigenlijk... Een, ja, een vrij rustige uh, ambiance heeft qua toeschouwers. En daar zijn eigenlijk nooit hooligans. Dus dat is eigenlijk wat ja, voor de politiek toch wel indruk heeft gemaakt. Zij moeten daar direct op reageren. En natuurlijk omdat de verkiezingen zondag zijn... kunnen maar... ze dit niet zomaar voorbij laten gaan. Ja, maar wat zeggen ze dan? Ja, ze zeggen dat ze het absoluut niet accepteren dat dit geweld tegen de politie uh, gebeurt en dat ze dus hard gaan ingrijpen. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat ze dat niet willen, maar ze brengen het nu extra naar buiten om ja, te laten zien dat ze standvastig zijn en dat ze uh, in staat zijn om die hooligans goed aan te pakken. Ja, en uh, premier Tusk heet hij volgens mij, die heeft zijn verkiezingscampagne zelfs onderbroken, had ik begrepen, door dit incident. Wat, wat heeft hij precies gedaan? Um, ja, hij is direct naar Warschau uh, toegegaan. Hij heeft daar met politie en justitie uh, de, de hoge pieven heeft die overlegd. Um, en hij heeft een persconferentie gegeven. En daar heeft hij dus zijn uh, afkeuren in, naar voren gebracht. Um, hij zelf is niet naar Gilonagora gegaan. Maar de minister van Binnenlandse Zaken zou daar wel heen gaan. En die zou ook de familie van het slachtoffer bezoeken. En waarschijnlijk ook de politieagenten. Wat zijn partijen zo'n belangrijke? Ja, zij zijn, uh, op dit moment zijn zij de, de grootste partij en waarschijnlijk worden ze dat ook bij de verkiezingen. Maar wat, wat, wat is het voor soort eigenlijk, partij? Um, het is een uh, centrumrechtse partij. Ze uh, zijn uh, liberaal, maar ook conservatief. Um, ja, in tegenstelling tot hun grootste oppositiepartij zijn ze wat meer op Europa gericht. Zijn ze ook wat opener. Um, en ja, als je het zou moeten vergelijken met Nederlands politiek, wat sowieso eigenlijk niet te doen is, dan zou het een soort rechtse CDA zijn. Ja. Goed, aanstaande zondag dan, uh, zijn er dus verkiezingen. Gaan veel Polen stemmen? Nee, waarschijnlijk niet. De laatste berichten um, die noemen een getal van 48,5% van de Polen die gaan stemmen. Um, ja, hoeveel er uiteindelijk gaan worden is nog niet bekend. Uh, wat ik wel weet is dat een kwart van de Polen nog niet eens weet op wie ze gaan stemmen. En ja, dat kan dus nog eigenlijk alle kanten opgaan. Maar de rellen hebben dus in ieder geval een weerslag. Uh, de rellen van afgelopen zondag bij de Speedway-wedstrijd. Dankjewel, correspondent Gwenny Sonberg vanuit Polen. Graag gedaan. Twaalf minuten over drie. Nog steeds luistert u naar Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. En uh, we hebben een, uh, een band in de studio S, as in Assassins. En ze spelen nu het volgende nummer, Holy Water. Mm. For the rock, still it's none but a mouthful of sand I know no one quite as useless as you 16 minuten over 3 Radio 1. Dat was S as in Assassins en Holy Water. De dag na de geboorte van de iPhone 4 werd er al gespeculeerd over zijn opvolger en vandaag ruim een jaar later was het dan eindelijk zover. De iPhone 4S is uit en we zijn het inmiddels gewend van Apple. Het is volgens hen de beste, ongelooflijkste en meest revolutionaire iPhone ooit. En zoals ieder jaar was er veel aandacht voor de nieuwe telefoon, maar opvallend genoeg zetten het bedrijf zijn producten zonder veel promotie in de markt. Koen van Tongeren van de Apple Community, OneMoreThink.nl, heeft de presentatie op de voet gevolgd. Koen, goedenacht. Goedenacht. U bent van OneMoreThing.nl. Leg eens kort uit, waar komt die naam vandaan? Uh, die naam uh, komt van de, uh, de, de, de ex-CEO inmiddels van Apple Steve Jobs, die uh, tijdens zijn fameuze presentaties altijd uh, nieuwe producten aankondigde. Maar de trouwe fans wachten eigenlijk altijd op het einde van de presentatie. Dan kwam er nog een one more thing, zoals Steve dat noemde. En dat waren de meest coole en de meest vooruitstrevende producten. Dus voor Apple fans, uh, die, die, uh, die kennen die term erg goed als, uh, als iets heel positiefs. Ja, een gevleugelde term. En die, uh, die toespraken van Steve Jobs die zijn legendarisch. En vandaag was een versie van zo'n toespraak, zo'n mm -hmm. zo presentatie. Maar een echte one more thing was er niet, hè? Nee, en het, een echte Steve Jobs presentatie was het ook niet. Hè, want hij heeft natuurlijk nu afstand genomen als CEO. Dus een opvolger Tim Cook de, stond nu op het podium. En dat is toch een hard gelach als je, als je een, een Steve Note uh, gewend bent. Is het niet goed? Nee, nou, hij moet er duidelijk nog in komen. Het is echt een ander soort... Het is geen, hè, Steve Jobs wordt wel eens genoemd de beste tweedehands uh, autoverkoper ter wereld. Die kan je nog alles aansmeren en uh, dat moet Tim Cook duidelijk nog leren. Ja, want bij deze presentatie dus, er werden er wat nieuwe features aangekondigd van, die, van de VRS. Ja. Vrij, vrij bescheiden, toch? Ja, ja, het is, uh, kijk, uh, veel fans en uh, ik denk ook gewoon veel, veel uh, normale tussen aanhalingstekkers iPhone gebruikers hadden toch gehoopt op een revolutionaire nieuwe iPhone. Die zou de iPhone 5 gaan heten um, en die is er gewoon niet gekomen. Uh, het is de iPhone 4S geworden en ja, aan de buitenkant ziet het er precies hetzelfde uit als uh, de iPhone 4. Er moet toch wel iets veranderd zijn? Er is wel iets veranderd natuurlijk. Eh, aan de binnenkant eh, zijn er een paar nieuwe dingen bijgekomen. Eh, het meest eh, in het oog springende, eh, voor zover je dat kan zeggen over de binnenkant, is eh, de A5-processor. Dus een veel snellere processor waarmee je een, eh, een, de, de, full HD-filmpjes kan, eh, kan bewerken en eh, uitsturen. Eh, er zit een grotere camera in. Eh, dat, lijkt, eh, dat lijkt een behoorlijk grote update te zijn eh, qua camera. Um, en um, dat ja. is eigenlijk het belangrijkste alle andere functies die genoemd worden uh, uh, aan de, de iPhone 4S ik, uh, uh, ik heb even de website van Apple erbij gepakt alle andere functies waar ze nu mee te koop lopen dat zijn inderdaad wel vernieuwende functies maar die komen ook in de iPhone 4 en zelfs in de iPhone 3GS ja, dat zijn er namelijk... is bijvoorbeeld een, een, een nieuw programmaatje dat heet Siri ja. um, en nou, daarmee kan je iets tegen je telefoon zeggen en dan doet hij dat gewoon voor je nou, dat is eigenlijk de one more thing, zou je kunnen zeggen, geweest van, uh, van, uh, van vanavond. Want dat was uiteindelijk het meest revolutionaire aan de iPhone 4S. En dat werkt ook inderdaad alleen maar in dat toestel, niet in oudere toestellen. Um, dat kan je in Siri kan je het beste vergelijken met een soort personal assistant, um, uh, maar dan in je telefoon. Dus um, je, je, drukt, uh, je, je houdt een knop ingedrukt, vervolgens praat je tegen je telefoon. Dus je kan, je kan zeggen uh, dat je een afspraak wil maken, maar je kan je telefoon ook vragen wat voor weer het is. Of je kan je telefoon ook vragen uh, wat, het, uh, wat een lekker Italiaans restaurantje in de buurt is. En dan meteen een afspraak laten maken. En dat doet hij dan allemaal. Dus hij laat op het scherm zien wat hij, uh, wat hij gaat doen en uh, praat ook tegen je. Ja, tijdens de presentatie gebruikt zoals voorbeeld. Beste iPhone, moet ik vandaag een regenjas aan? En dan zei de telefoon, nou, het is wel een beetje, een beetje regenachtig vandaag, ja. Ja, daarvan heb ik zoiets van: goh, kijk eens uit het raam. Misschien kom je dan ook tot diezelfde conclusie. Um, en, en dat zijn leuke gimmicks. Maar uh, daarmee moet je nog niet onderschatten hoe belangrijk dat Siri gaat worden. Het is dus wel. Uh, je, je kan nu opeens heel snel uh, uh, dingen doen op je iPhone. Waar je vroeger gewoon heel veel stappen voor nodig had. Omdat ze gewoon vrij, uh, eh, vrij uh, arbeidsintensief zijn, zeg maar, om daartoe te komen in, uh, in de software. Dat doe je nu gewoon door even snel tegen je iPhone te praten. En dat is. Uh, ja, dat, dat, dat gaat toch wel wat worden. Dat, uh, daar ben ik van overvraagd. Je, je ziet nu iedereen met een iPhone lopen, een oude of nieuwe. Maar ze maken er niet heel veel reclame voor. Hoe krijgen ze dat toch voor elkaar dat iedereen ermee loopt? Ja, ja, ik, ik, ik zeg wel, als Apple fan natuurlijk door gewoon hele goede producten te maken. En gedeeltelijk is dat ook wel het geheim van Apple. Uh, ze hebben meer dan ooit nu, um, um, in, uh, zij weten beter dan ooit nu, waar consumenten behoefte aan hebben. En um, uh, nou ja, goed op het moment dat je dat doet, op het moment dat je een product maakt, wat gewoon blijkbaar het, het beste product voor de consument is op dit moment... Um, dan gaan er gaan vanzelf een heleboel mensen het gebruiken en als een heleboel mensen met jouw iconische product lopen. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Je moet het wel kunnen herkennen op afstand. Uh, dan kan je vanzelf zo'n hype creëren dat inderdaad, uh, zonder dat je een enorme marketingmachine opzet, dat mensen eigenlijk uh, reclame gaan maken van jouw product. En binnenkort als je iemand tegenkomt die half autistisch tegen een uh, apparaatje staat te schreeuwen, dan is het... Uh... En iemand met de, de nieuwste versie van de, de Apple iPhone, met dat de nieuwe serie. Dus Koen van Tongeren van Apple Weblog OneMoreThing.nl. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. En het is uh, um, uh, zonder hand tijd geworden voor een overzicht van alles wat er in de media is verschenen vandaag. En bij ons aan tafel zit Robert Schrijver. Goedenavond. Goedenavond. Uh, vandaag breed uitgemeten in de media zijn de perikelen binnen de Partij van de Arbeid... PvdA-lid Myrthe Hilkes mocht haar kritische visie over Cohen delen bij De Wereldtijd Draait Door. Maar ze had moeite om alles goed op een rijtje te krijgen. Gelukkig hielp Matthijs van Nieuwkerk haar een handje. Water een eerst. Hele... Slokje water. Adigen. Eerst slokje water. <laughs> Rustig ademhalen en alle tijd nemen. Oké, okay, dat is fijn en sympathiek. Dank. Na een goede slok water kreeg ze gelukkig wel iets zinnigs de woonkamers binnen ik denk dat niets moeilijker is dan over zo'n ermabel en beschaafd mens hardop te moeten concluderen dat hij niet over de capaciteiten beschikt die je in deze tijd, die gaat uh, over verharding, waarin de polarisatie al onvertegenwoordigd is, en niet alleen maar over bruggen bouwen, hoezeer dat ook mij aanspreekt. Mm -hmm. Juist. Poging 2 om een duidelijk bericht naar buiten te brengen. Al-Bayrak al al mocht een boekje open doen in Pau en Witteman. Zij blijft Cohen door en door steunen. Wat mij heel erg raakt is. Kijk, ik ben, ik ben op de lijst weer gaan staan. omdat ik geloof in het Nederland van Job Cohen. En dat is mijn Nederland. Om ervoor te zorgen dat het gesprek over de inhoud. en niet over de vorm zou gaan. lieten Albarak en Frits Westers elkaar netjes uitpraten. In mijn debat. Ja, dat het ontzettend ja, lastig ja, maar, is om oppositie te mooi, voeren... Ik, ik, tegen ik, dit kabinet. Ik, ik wil je niet plagen, maar. we ja, moeten mag ook, ik Ik, ik, het het het, ik hoor dat zo vaak van, van. Ja, daar worden we dus niet veel wijzer van. Jongens, wat wil Job Cohen nou eigenlijk? Drie weken voor de verkiezingen riep Job ons bijeen op het partijkantoor. De top van de lijst. En hij zei, jongens, ik ga zeggen wat jullie allemaal denken. Het gaat niet goed. En daarom ga ik het vanaf nu anders doen. Ik ga het doen zoals ik wil dat het gaat. Niks van te maken dus. Gelukkig had Po Nieuws de voetbalanalisten gevraagd om een duidelijke mening. Nog één balletje door de benen van Geert Wilders. Nog één verbale misser van Job Cohen zelf. Nog één klein nederlaagje in de opiniepeilingen. Ze staan nu op 14 zetels. En dan vrees ik dat het definitief voorbij is. Nou, als je eerlijk gaat speculeren of je de groep nog weet te motiveren... Ja, dan is het helemaal voorbij. Goed, Robert Schrijver, je volgde voor ons wat er op tv was. Dank je wel. Dagelijks staan de kranten en nieuwsites vol met bizarre berichten... waarvan je je kan afvragen of ze nu wel of niet waar zijn. Fred Budding van hoax.blog.nl gaat voor ons wekelijk op zoek... naar de waarheid achter de meest bizarre nieuwsberichten. Gratis krant Metro stond afgelopen vrijdag bordenvol nepnieuws... Het dagblad had hun lezers gevraagd hun toekomstvoorspellingen voor het jaar 2031 vorm te geven in een zo echt mogelijk nieuwsbericht. Al dit fantasienieuws werd afgedrukt in een speciale bijlage. De beste bedenkers werden beloond met een iPad. Een van deze glazen bolkijkers was Alexander Brandenburg. Nou, wat ik heb bedacht is een uh, auto die rijdt op fotosynthese. Het is dus een uh, proces wat vooral in uh, groene organismen plaatsvindt, in planten. En uh, daarin wordt uh, zonne-energie omgezet in uh, andere vormen van energie, de zuurstof. En uh, dat is uh, de brandstof die de auto voort gaat rijden. En um, wat in het artikel wordt opgevoerd is een ordinaire burenruzie die gaat over uh, planten op een auto die uh, te hard groeien. En uh, daardoor over schuttingen van buren groeien en uh, mensen in de weg zitten. En ja, je kunt het wel allemaal klein burenleed. En uh, dat zorgt voor uh, stemmers in een wijk. En er moet de politie bij komen. En uh, daar heb ik een kampartikelje over geschreven. Dus over klein leed wat te maken heeft met deze nieuwe techniek. Ook communicatiestudenten Suzanne Matthijssen voorspelde de toekomst. Ik had de INO bedacht. Dat is een apparaatje, een soort hersencomputer. Die kun je op je slaap aanbrengen. En daarmee kun je bijvoorbeeld uh, muziek luisteren zonder oordopjes. Uh, je kunt mentale aantekeningen maken. En ja, studenten hebben dus ontdekt dat uh, je de Aino achter de oren kunt plaatsen. En uh, die hebben daar een soort van misbruik van gemaakt. Door tijdens het leren van de tentamens uh, mentale aantekeningen te maken. En deze hebben zij dus tijdens hun eindexamens gebruikt. En ja, die hebben in feite eigenlijk afgekeken. Ik heb zelf tijdens het leren altijd wel het gedachte van... Oh, ik zou willen dat ik alles zomaar uh, op kon slaan en dat ik het later even terug kan uh, lezen tijdens het tentamen. <laughs> dus ik heb daar een beetje een verhaal omheen gezonden en ik dacht, nou, dat is misschien wel iets wat in de toekomst uh, zou kunnen gebeuren. Maar welke twee van deze toekomstperspectieven is nu het meest realistisch? Het antwoord daarop weet Peter van Wel. Hij is futuroloog. Een auto met kosmos is natuurlijk heel goed mogelijk, maar niet dat hij dan kan rijden op de energie die opgevangen wordt in die kosmos. Ik geef wel eens het voorbeeld van een maïsveld. Een, een maïsveld is in feite ook een grote zonnecollector. En uh, je vangt daar zon op en dat wordt omgezet in maïs. En maïs kan je weer gebruiken voor biobrandstoffen. Maar de, de, het rendement van zo'n maïsveld is ongeveer 1%. Vergeleken met een zonnecollector, een zonnepaneel, is dat veel lager natuurlijk. Want die haalt wel 10%. Een gewone persoonauto kan niet rijden op de zonne-energie... Die op het dak wordt afgevangen. En dan is een zonnecel altijd nog veel efficiënter dan plantjes die je op je dak laat groeien. En hoe zit het dan met de INO? Is er kans dat dit apparaat in 2031 bestaat? Nou, ik denk dat die INO zeker heel realistisch is. Als je kijkt wat op dit moment in de laboratoria ontwikkeld wordt. Dan mogen we verwachten dat er voor die tijd wel iets is. Laat ik maar even zeggen, een soort hersenprothese. Een apparaatje wat onze hersenen ondersteunt. De voorspellingen zijn dat zo rond 2025, 2026 hersenprotheses op de markt zullen komen. Die zullen dan de massamarkt bereiken en uh, rijke ouders zullen hun kinderen daar dan mee gaan uitrusten. Waardoor die kinderen allerlei voorsprong krijgen op mensen die dat niet in hun hersenen hebben zitten. En er waren nog meer mensen die het toekomstbeeld van de AINO wel zagen zitten. De Belgische kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws pikten het verzonnen bericht op en schreven erover alsof het daadwerkelijk gebeurd was. In eerste instantie moest ik heel erg lachen, want ja, ik studeer zelf communicatie. En ja, het eerste wat je geleerd wordt, is dat je altijd je bronnen moet, uh, moet controleren. Sowieso bestaat de Aino niet, in eerste instantie. Um, en ja, Metro heeft duidelijk uh, ja, aandacht geschonken aan het feit dat, er, um, dat mensen gevraagd worden, lezers gevraagd worden om een artikel te schrijven over wat in de toekomst in de, in de krant zou kunnen staan. Dus ja, ik vind het heel apart dat zoiets kan gebeuren, maar ik vind het wel heel, uh, heel grappig. Pas zondag aan het begin van de middag zagen de Belgen dat het bericht nep was en haalden het snel offline. Susanne's artikel schopte dus uiteindelijk tot echt bericht. En ook futuroloog Peter van Wel vindt de Aino het meest aannemelijke toekomstscenario. Toch viel ze buiten de prijzen. Alexander ging er in zijn Cosmos auto met de iPad vandoor. Nee, ik vond het zo jammer. Ik had al een Twitterberichtje gestuurd van... nou, ik vind dat ik dat ook wel een iPad verdien. Maar daar hebben ze helaas niet op gereageerd. Ach, Suzanne, je moet maar zo denken. In 2031 is de iPad alweer een waardeloos stuk antiek. En jij hebt dan natuurlijk allang een iNo. Dit was Hoogs Radio. Meer onwaarheden in de media lees je dagelijks op hoogs.blog.nl. Ja, tot, tot volgende week. Zo. En tot zo voor de hoogschechten van deze week. Dankjewel, Fred Bidding. Genoeg uh, nep nieuws hier op Radio 1. Laten we overgaan naar het echte nieuws, het nieuws van de nacht. Gelezen door Robert Schrijver. Het nieuwsminuutje. In de Rotterdamse Tweebolstraat woedt een grote brand. Het vuur brak om kwart voor twee uit in een appartementencomplex in de Afrikaanderbuurt. Aan de telefoon de perscommandant van brandweer Rotterdam. Uh, meneer, hoe staat het er op dit moment voor? Uh, ja, in, in, uh, eigenlijk goed. Om drie uur is het zijn uh, brandmeester gegeven, dus een half uurtje geleden. Uh, en dat betekent dat uh, ja, er nu nog wat nabluswerkzaamheden verricht worden, maar dat er, uh, ja, de brand uh, helemaal onder controle is. En uh, gelukkig zijn er geen gewonden, dus daar zijn we heel blij mee. En dan waren mensen wel geëvacueerd? Wanneer kunnen die terug? Uh, nou, op dit moment is het zo dat, dat uh, de brandweer wat metingen verricht in de, in de woning, in de portiek. Uiteraard niet in de uitgebrande woning en de woningen eronder, want die zijn uh, vooralsnog onbewoonbaar. Maar in de overige woning wordt uh, gemeten op chronociden. En uh, ja, ik hoorde ook zojuist dat er een aantal woningen weer veilig bevonden waren, dus bewoners kunnen weer terug. Dank u uh, voor deze toelichting. Graag gedaan. Zo, zojuist is er in New York een helikopter neergestort in de East River. De helikopter had vijf mensen aan boord, waarvan er vier konden worden gered door toegesnelde hulpdiensten. Het lichaam van de vijfde inzittende, een vrouw, werd later gevonden. Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. Er was helder weer en weinig wind tijdens de vlucht, liet een functionaris weten. En in het Engelse Leeds heeft een 34-jarige man een kerkhof vernield met een gestolen graafmachine. De man die vluchtte voor de politie heeft meer dan 17.000 euro aan schade aangericht in het dorp in het noorden van Engeland. De tocht werd gefilmd vanuit een politiehelikopter en zelfs het 100 jaar oude smeedijzeren hek van de begraafplaats moest het ontgelden. De autodief is veroordeeld tot een straf van 54 maanden. En tot zover het Nieuwsminuutje. Vandaag werd in Zeeland het 25-jarig bestaan van de Oosterschelde kering gevierd. Koningin Beatrix opende destijds de stormvloedkering met de woorden Zeeland is nu veilig. En Zeeland bleek de afgelopen 25 jaar ook veilig. Sinds de opening in 1986 werd de Oosterscheldekering 24 keer gesloten. Jos Geluk van Rijkswaterstaat, die zorgt voor het onderhoud van dat deel van de Deltawerken. Goedenacht. Goedenavond. Uh, kunnen we nou eigenlijk concluderen dat daar eigenlijk helemaal niet zo heel vaak gebruikt is, die Oosterscheldekering, maar 24 keer in 25 jaar? Dat is ongeveer zoveel als dat we, als dat we verwacht hadden. Als je 24 keer uh, hoog water tegenhoudt. Dan, uh, dan, dan is dat uh, heel positief, denk ik. En waren dat 24 keren die anders ook echt een overstroming waren geworden? Um, niet echt uh, in die mate als dat uh, in 1953 een, uh, een overstroming was. De, de hoogste storm in de afgelopen 25 jaar die was lager dan de storm die we in 1953 hadden. Maar, maar we hebben hem wel nodig? We hebben hem zeker nodig om... Uh, om, om die mate van veiligheid te creëren die we, die we in Nederland willen. Nu is de Oosterschelde kering natuurlijk uh, eentje die open en dicht kan. Dat was destijds een hele politieke beslissing. Voor mij het, het had te maken met het, uh, het kabinet Den Uil, dat anders zou vallen, zelfs als hij niet open en dicht kon. Ja, het oorspronkelijke plan was om de Oosterschelde af te sluiten met een dam. Een dichte Dam. En de Oosterschelde zou dan veranderen, van een zout getijde... Milieu, een, een, een zoute zeearm, in een uh, meer met een vast waterpeil, wat zou verzoeten. En Hans van Mierlo van D66 destijds was daar heel erg tegen. En toen heeft het project vijf keer meer gekost, maar bleef het uh, kabinet wel zitten. Nou, het was... er waren veel protesten vanuit uh, natuurorganisaties, maar ook vanuit de visserij. En met name de, de schelpdiercultures in de Oosterschelde, die zijn afhankelijk van het stromende zoute water. Um, ...onder invloed van die protesten zijn een aantal politieke partijen daarin meegegaan... ...en is er aangedrongen op het openlaten van de Oosterschelde. Uiteindelijk is er in de politiek, zoals dat zo vaak gaat... ...niet gekozen voor of helemaal openlaten of helemaal afsluiten... ...maar is er gekozen voor een beweegbare stormvloedkering... ...die normaal openstaat zodat het zoutige tijdenmilieu kan blijven bestaan... ...en alleen als het echt nodig is... Dan laten we de, de 62 stalen schuiven laten we dan zakken. En dan hebben we alsnog nog een gesloten Oosterschelde. Ja, en dat had nogal wat om handen geloof ik. Het is een van de grootste bouwwerken ter wereld. Ja, het, het was, en zeker eigenlijk nog steeds is het een huzarenstukje een, een om op een slappe bodem uh, in snelstromend water zo een, een enorme constructie neer te zetten... Maar zeker 25 jaar geleden was dat het geval. Nu is de Oosterscheldekering bestaat 25 jaar, dat doet hij goed. Hoe lang kunnen we nog door met wat we nu hebben staan? De Oosterscheldekering is ontworpen voor een, een levensduur van 200 jaar. En dan de, de onderdelen die niet te vervangen zijn. De, de stalen schuiven zullen, en de hydraulische cilinders die zullen geen 200 jaar meegaan. Het de besturingssysteem, de, de computers, dat hebben we al een keer vernieuwd. Maar de onderdelen die niet te vervangen zijn, die zijn ontworpen voor 25 jaar. U zei net dat de delen die niet te vervangen waren uh, 25 jaar meegaan. Ik de aan dat u 200 jaar bedoelde. Ja, 200 jaar. 200 jaar is waarop de kering ontworpen is. Maar we hebben natuurlijk last ook van een stijgende zeespiegel volgens sommige wetenschappers. Is die daarop berekend? Er is bij het ontwerp van de kering gerekend met een zeespiegelreizing. Maar inmiddels uh, hebben we wel de, de inzichten rond de zeespiegelreizing bijgesteld. Als we tegenwoordig iets ontwerpen, dan rekenen we met meer zeespiegelreizing... als dat we deden toen we die kering ontwierpen. Goed. Het is een fijn gevoel dat we dankzij de Delta werken... in ieder geval nog even wat droge voeten houden. Dank u wel, Jos Geluk van Rijkswaterstaat. Zes minuten over half vier. U luistert naar Radio 1 en nog steeds wakker. En zoals iedere week, het satirisch nieuwsoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goedenacht, van harte welkom bij deze aflevering van Globaal Nieuws. En deze week hebben we natuurlijk het nieuws, het weer, wakku wakku en de afkondiging. Ja, en we zouden eigenlijk beginnen met het nieuws over ProRail... Uh, maar dat nieuwsbericht had tien minuten geleden al binnen moeten zijn... en het is er nog altijd niet, dus we gaan eerst door met het volgende. Presentatoren van de NOS zijn beschuldigd van het maken van sluikreclame. Zo zou de bril van Rob Trip in de aanbieding zijn bij Specsavers... waar je nu standaard gratis glazen krijgt... bij aankoop van een montuur van 99 euro. Mis het niet. Jeroen Overbeek zou volgens de reclamecodecommissie meer dan eens gepresenteerd hebben... terwijl hij een parfum van Hugo Boss droeg. Het zou gaan om de parfum Just Different. Een verrukkelijke, bijna erotische combinatie van muskus en rucola. Hugo Boss voor mannen met macht. De Tweede Kamer is met vertraging geïnformeerd over de problemen bij ProRail. Het onderzoek over de wanprestaties van ProRail had vanmiddag om 13.24 uur af moeten zijn... maar dat is niet gelukt. Een woordvoerder van ProRail heeft inmiddels excuses aangeboden, maar het is nog niet bekend of de gedupeerde Kamerleden gecompenseerd zullen worden. Volgens ProRail zijn de problemen en de gebrekkige communicatie over de vertraging van het rapport te wijten aan het extreme weer van de afgelopen jaren. Goed, zo dadelijk natuurlijk de afkondiging, maar in het kader van Dierendag en 60-jaar televisie gaan we nu eerst verder met Wakkoe Wakkoe. Welkom hier vanuit de jungle met geheel nieuwe kandidaten uit de jaren negentig. En we gaan beginnen met Hendrik. Hendrik, welkom. Ik hoorde dat jij voor een heel bijzonder goed doel gaat spelen. Ja, ja, dat klopt, ja. Ik ben ambassadeur voor de stichting Straten in Nood. Die rondzwervende katten en honden opruimt, zodat onze straten weer netjes bij liggen. De stichting heeft weinig geld en tot nu toe uh, moeten ze alle honden en katten zelf met de hand opruimen. En daarvoor zijn ze nu op zoek naar professionele apparatuur. Oké, okay, heel goed. Uh, Theo, wat is jouw goede doel? Ik speel voor het uh, pensioenfonds ABP. Uh, dat is een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. En uh, ja, Door de moeilijke economische omstandigheden gaat het niet goed met de dekkingsgraad. Dus uh, ja, vandaar dat ik daar heel graag mijn steentje aan wil bijdragen. Nou, dat is een heel mooi doel inderdaad. Uh, Oké okay, jongens, veel succes allebei. Handen aan de knoppen. Hier komt vraag 1. Let goed op de monitor. Uh, we zien een dier op het uh, plaatje. Welk dier zien we? En reageer snel, want de afbeelding wordt steeds waziger. Hendrik, jij was uh, als eerste. Welk dier is dit? Een ameuwe. Dat is helemaal niet gek bedacht, uh, maar jammer genoeg wel fout. Theo, jij mag het zeggen, we spelen voor tien aapjes. Volgens mij is het een hoefdier. En dat is goed, heel goed gedaan. We gaan snel door met het volgende fragment. <tied> Ja, welke vlindersoort zagen we hier zijn paringsdans uitvoeren? De hoekstipvlinder. Uh, ja, dat is duidelijk natuurlijk, maar uh, kun je iets specifieker zijn? Uh, uh, een uh, gehakkelde hoekstipvlinder. En met dat antwoord komen we aan het einde van deze wakku wakku. De winnaar, dat is Theo met in totaal tien aapjes. Gefeliciteerd, ben je er blij mee? Ja, maar vooral voor het uh, pensioenfonds ABP. Nou, heel goed. De tien aapjes gaan direct in de kas van het pensioenfonds ABP. Daar zullen ze niks aan hebben. Dank voor je deelname. En tot zover wakku wakku. En tot zover ook globaal nieuws. Ik zeg heel graag tot de volgende week. Dag. De Speld en hun satirisch weekoverzicht. Koning Beatrix, Ruud Lubbers, Wim Kok en Jan-Peter Balken. En er gingen hem voor. Ja, dat deden ze bij het toespreken van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. vertegenwoordiger Dirk Jansen mocht dat gisteren doen. En wij hebben hem nu aan de lijn. Goedenacht Dirk. Goedenavond. Ja, gisteren um, mocht je de algemene vergadering toespreken. Maar vandaag was ook een bijzondere dag. De hoogste baas ontmoet. Dat klopt. Ik heb uh, secretaris-generaal uh, Ban Ki-moon uh, samen met een goed, groep jongerenvertegenwoordigers uh, die hier ook zijn uh, vandaag ontmoet en uh, kort kunnen spreken. Ja, waar hebben jullie het over gehad? Nou, vanuit ons uh, is eigenlijk een uh, beroep op hem gedaan om uh, twee dingen te doen. Eén, uh, uh, als je nu kijkt ook bij deze algemene vergadering en dat heb ik ook aangestipt in mijn speech, staat uh, jeugd en jeugdbeleid en jongerenzaken wereldwijd gewoon veel te laag op de uh, politieke agenda mm -hmm. en is het niet een prioriteit. Dus wij hebben uh, hem, uh, op hem op zijn eigen speech aangesproken... die hij in juli heeft gedaan, waarin hij jeugd noemde als prioriteit. Ja. Waarbij wij observeerden dat hij eigenlijk heel weinig aan doet. En uh, wij hem de vraag stelden of, uh, of wij met zijn kantoor en secretariaat samen kunnen werken om dat uh, nou, een stuk hoger op de agenda te kunnen krijgen. Ja. En ten tweede hebben we ook gevraagd of hij... Uh, alle lidstaten kan uh, enthousiasmeren uh, en mee kan nemen in het. Uh, kan, kan stimuleren om ook jonge vertegenwoordigers te sturen. Omdat je nu ziet dat ze toch uh, nou, voor 75% uit Europa komen. Uh, en je voor echt goede oplossingen en draagvlak ook echt jonge vertegenwoordigers uit uh, heel de, alle delen van de wereld nodig hebt. En heb je gisteren de Algemene Vergadering mogen toespreken? Was dat met dezelfde boodschap? Dat was niet per se met dezelfde boodschap, omdat we deze boodschap hadden afgesproken met ons als groep. Ik heb hem zelf kort gesproken en ik heb wel mooi het uh, visitekaartje van zijn assistent, uh, dat is bijna een van de belangrijkste uh, adviseurs van hem uh, gekregen. En daar ga ik mee meten om hmm. ook mijn speechboodschap uh, verder toe te lichten. De, en wat mijn was speech, die? Uh, de boodschap was uh, het volgende dat, nou, in, in het verleden was het natuurlijk altijd al belangrijk om te investeren in jeugd. Wat ik uh, dit jaar, ik heb bijna 3000 jongeren hun mening gekregen en nog een paar duizend extra jongeren zelf bereikt en ook uh, organisaties gesproken. En wat je ziet steeds meer is dat jongeren in Nederland, maar ook wereldwijd met elkaar verbonden raken. En dat kan door sociale media, maar ook zeker door uitwisselingen of studie, studies of vakanties en ook migratie. Waardoor wij als jongeren uh, veel verbondener zijn uh, met, op, met onze leeftijdsgenoten en daardoor uh, bewust worden van problemen die onze leeftijdsgenoten hebben aan de andere kant van de wereld. En ja. nou, bijvoorbeeld recent zag je in de Arabische uh, lente dat daardoor uh, mensen actief elkaar gingen volgen en ook gingen steunen. En wat ik in mijn speech heb gezegd, is dat het ten eerste een mooie ontwikkeling is die jeugd doormaakt, en dat het een, een, een kans is uh, om, om ja, goed te doen en in ons in te zetten voor deze wereld. Maar aan de andere kant dat het ook betekent dat we ons politiek uh, beter en sterker kunnen mobiliseren. En dat onze, uh, onze, onze stem uh, letterlijk uh, onze oproepen, maar ook onze stemmen uh, in, de, uh, in het stemhokje, zeg maar, ja. uh, steeds uh, belangrijker gaat worden. En dat wij nu ook echt willen zien dat onze leiders en onze overheden actie ondernemen op jeugd. En wel op het gebied van participatie als op het gebied van echt perspectief bieden. En dan hebben China en Iran de zaal kwaad verlaten. Nee, dat was wel uh, vorige week, dat heb ik nog gezien. Ja. Uh, toen, Achmini, of toen, toen bij dat andere wegliepen. Nee, ik kreeg nu juist uh, veel leuke, goede reacties. Van ook wel van bijvoorbeeld de voorzitter van de hele Algemene Vergadering. Ja. en uh, dus het visitekaartje uh, van de assistent van Bartolome. Ja, dat was van vanmiddag. Ja. Uh, en uh, daar ga ik ook nog mee spreken. Om inderdaad te proberen, los van een resolutie eigenlijk. Want die heeft dus een. Uh, een verschrikkelijk lage prioriteit. Probeer ik juist daarnaast actie te ondernemen om het gestructureerde op een hogere agenda te krijgen. Een succesvolle trip dus. Dankjewel Dirk Janssen, vertegenwoordiger van de Verenigde Naties... die gisteren de Algemene Vergadering toesprak. En vandaag dan ook nog even Ban Ki-moon. Ook nog eventjes. Dan doen we er gewoon even bij. Bij ons in de studio, u hoorden ze al eerder deze nacht. As in Assassins. En zij spelen nu hun laatste nummer alweer. As in Assassins. Met hun uh, laatste nummer. Jongens, nog, uh, nog even snel spam nog even. Of uh, nou, vertel de lieve luisteraars, laat ik het zo zeggen even. Waar kunnen ze jullie nog vinden op het uh, wereldwijde web? Ik geloof 28 e in ja, Eindhoven. Ja, wereldwijde web is niet... SSInAssassins.com okay. En in real life dus, waar spelen jullie, waar trainen uh, jullie op? 28 e pop, en we hebben daarna nog een hele hoop optredens. Maar ja, check de site. 3 november, <gusto> 4 november en uit mijn hoofd. Maar waar? Ik weet het niet. Kijk maar even op de <laughs> website. Het staat allemaal yeah, op, op internet. So, we zijn heel alle data staan erop. En, en, en waar ik ook nog even, even snel benieuwd naar was... Wat is SSInAssassins eigenlijk? Swag. Of is het? Ja, gewoon een willekeurige term. Omdat het tof klonk. Uh, het is een bandje, dacht ik. Nou, dat zijn wij. De, de, ja. Als in de bandnaam. Ja, wat dat betekent? Uh, het is een heel lang verhaal. Oh. Uh, ik denk dat je maar naar Bauhaus <laughs> moet luisteren. Een jaren tachtig wave waveband. Uh, die heeft een nummer Sanity Assess in. En dan, als je daarnaar luistert, dan weet je het wel. Daar komt okay. het vandaan maar goed Heel veel dank in ieder geval dat jullie naar onze studio kwamen. Helemaal aan Hilversum. Uh, en het gaat jullie goed. Dank je wel. Al 125 jaar wordt er in Leiden op 3 oktober witte brood en hutspot gegeten. Om het Leidens ontzet te vieren. Je weet wel, Leiden was bezet door de Spanjaarden, maar hield het desondanks enorme honger vol En er werd op 3 oktober dus bevrijd van hun Spaanse bezetters. En het inmiddels grootste volksfeest boven de rivieren is dit jaar voor het eerst vijf dagen lang. Onze verslaggever Pieter Munnik bezocht het festijn. Leidens ontzet is natuurlijk vooral feestvieren. En dat doe je niet alleen maar met muziekpodium, maar dat gebeurt ook met de kermis. Het is de tweede kermis van heel Nederland. Uh, ik zie draaimolens, ik zie potse auto's. Ik kan er bijna niet eens doorheen praten, zoveel gebeurt hier. Is dit nou voor jou, Leidens Ontzet, de kermis? Ja, helemaal super, man. Vier dagen lang, helemaal als je plaat en uh, geweldig. Ik ga nog een paar attracties pakken. Voor het eerst deze vier dagen. Een paar biertjes drinken en nog even stappen daarna. Dus uh, rustig aan. Jij ja, bent net in een heel heftige attractie geweest. Kun je nog een beetje recht lopen? Nee, ik sta alleen maar te kijken hoor. Oh, je staat alleen maar te kijken? Ja, maar het is ook eng. Dat is ook al eng? Ja hoor, het is ook eng. Als je daar dichtbij zit, dan is het best wel eng. Ga je nog wel ergens heen of ga je de hele nee, avond maar kijken? Ja. Wow, dat is een heel groot ding. Hoe hoog is die denk je? Nou, 50 meter of zo. Dit vind je al eng en dan wil je ook nog eens zo'n ding. Ja, maar het is uh, enger om hier op het randje te zitten als in dat ding te zitten hoor. Dat, dat, dat is leuk. Ik ben het, maar uh, ga je gewoon. Dankjewel. Ontzettend leuk natuurlijk zo'n feest. Ik geniet er zelf ook wel van. Maar weten de Leidenaars eigenlijk wel wat ze vieren? Wat is nou de historie van deze dag, 3 oktober? En alle Leidenaars weten waar het om draait. De bevrijding van de Spanjaarden in 1534, toch? 72. 1572, nou oh, dan heb ik het fout. Ja zeker, uh, Piet Hein, Piet Hein, uh, zijn daden zijn groot en uh, zijn penis is klein, nee. Piet Hein, ja dat ken ik wel, want dit is al mijn derde, 3 oktober dit, 4 ja. Dus Piet Hein, dat vierde weer. Zilvervloot. Ja precies. It's the end of the siege, the Spaniards are gone, it's very exciting. Yeah. Maar, uh, het blijkt dat hier een paar Spanjaarden in de buurt in een, uh, lagen en uh, die ringen dus weg op een gegeven moment. En uh, doe je een husbot voor eten. Toch? De avond vordert en de alcohol die vloeit rijkelijk hier in Leiden. En dat is ook op zich wel te merken aan de mensen hier. Hallo, goede Jij loopt hier met een trechter en een slang en een blik bier door de straten. Wat ga je daar nou eigenlijk mee doen? Dat is echt een compleet verslagen, idioot, Maar ik heb hem net gevonden. Ga je hem ook gebruiken? Ik heb hem net gebruikt. En waarvoor? Bier. Wat doe je daar dan mee? Opdrinken. Dat schiet je erin en dan zo, hup, in één teug. Domme strot. Maar even, te, even testen, kun je nog een beetje recht lopen? Ja, ik kan hartstikke recht lopen, want ik kom eerlijk gezegd net aan, want ik kom hier ook totaal niet vandaan. Ik ben een uh, anti, nou niet anti, ik ben niet uit Leiden, laat ik het zo zeggen. Hey. Ik heb het ervaren, Leidens Ontzet. Het was één groot feest. De meeste Leidenaren wisten zelfs waarom ze het vieren. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad en het was zeker voor herhaling vatbaar. Tot volgend jaar, zou ik wel maar zeggen. Elk jaar kunnen ze rekenen op zo'n 200.000 bezoekers. Het Leidens Ontzet en één van die bezoekers was dit jaar onze verslaggever Pieter Munnik. Onze collega's van de zuidelijke regionale omroepen... hebben ook deze week weer verslag gedaan... van alles wat er in de provincie gebeurde. En een overzicht hiervan hoort u in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Zoals u weet was het vandaag dierendag. En of er nou genoeg over gehoord heeft of niet... bij ons krijgt u ook nog wat. Bastiaan, beste jongen, dat is nou een kerk. Ja, dat klopt. Maar deze was vandaag even speciaal voor dieren. Ze konden er krijgen wat ze nodig hadden. Ik ben naar deze dienst gekomen omdat mijn hond wil laten inzegenen. Omdat hij ook nogal ziekelijk is. Hij moet niet zon hebben. Ja, nou geloof ik toch dat mevrouw daarvoor verkeerd was. Even het woord aan iemand geven die er wel verstand van heeft. Een zeer bijzondere dienst. Omdat het niet vaak gebeurt dat ook huisdieren in de kerk komen. En dan vind ik het altijd spannend hoe reageren ze... En u heeft dat zelf ook gemerkt, omdat u heel de viering hebt meegemaakt, dat de dieren eigenlijk op de meest cruciale momenten zeer ingetogen en stil waren. En dat vind ik toch altijd heel bijzonder. Ja, dat is uh, duidelijk. En dus gaat deze zegen naar... En dieren zijn een onderdeel van de mens die mensen belangrijk vinden, zeker huisdieren. Daar wil men goed voor zorgen, die gun men ook het beste. Nou, dan is het goed dat er zo één keer per jaar zegen ook over hen afgesmeekt wordt. <lacht> Een klein stukje naar het westen dan, want in Tilburg hebben ze er een aantal politieagenten bij. Kabinetsbeleid, lijkt me goed, vervelen een jongensdroom die in vervulling gaat. Ze dragen daarom een ander uniform, hebben geen toegang tot het politiesysteem, mogen niemand aanhouden en voeren geen controles uit. Nou, nou ja, bureauagentje, moet ook kunnen toch? Uh, nee, nee, het is de bedoeling dat wij bij de balie blijven. Ja. Ja. Wel spannend genoeg? Jawel, jawel. En dat was een jongens dan wel meisjesdroom? Uh, invulling van de tijd. Ik ga mijn uh, aangifte maar niet in Tilburg doen. Als laatste gaan we naar Gelderland. Want uh, daar is sinds kort een speciale voetbalcompetitie voor 45-plussers. Hij doet er van alles voor. En uh, ja, echt heel trots. Heel fijn. En ontroerd, ja. En dat was dus de vrouw van Bert. En Bert heeft dit allemaal voor elkaar gekneden. Uh, ja, knap hoor. Uh, want vorig jaar wilde hij al met zijn team tegen teams uit Twente spelen. Voor de tukkers was het alleen veel te ver rijden. En dus... De KNVB haalde René's team daarom uit de competitie. Ja, ach, arme Bert. Maar een extra jaartje om te trainen. Na twee minuten wordt hij daarom al gewisseld. Dat Als dat nou, bent u al gewisseld? Ja, nee, ik moet even kijken of er alles goed gaat hier. Ja. <lacht> ja. Maar u bent ook buiten adem, hè? Ja, niet warm op lopen, hè? Ja, al die trainingsarbeid. Nou, dat kan dan nog gebeuren, maar met de grote baas naast het veld... moet het haast wel goed gaan. Nieuwe competitie, frisse start en dus... <tiedacht> de eerste thuiswedstrijd verloor VVV Elsweide trouwens met 0-7. <tiedacht> nou, dat is echt heel pijnlijk. <laughs> en tot zover... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Volgende week gaan we weer luisteren naar wat onze collega's... in de, in de provincies in het zuiden van Nederland allemaal gemaakt hebben. Maar. We eindigen met onze vaste columnist, Dietrich van Zessen. Hij ergert zich niet alleen. Uh, soms is hij verbijsterd. Soms zit hij met gekromde tenen voor de TV. Zoals deze week bijvoorbeeld. En después, pues, lo que ha querido saber qué tal, qué ha habido, pues bueno. Uh, ¿Y ha habido algo más? No. Ligamento cruzado. Ah, muy bien. Pues perfecto, contento. Y muy bien todo. Y bueno, ha ido muy bien. Se ha tranquilo que. Gracias a Dios ha ido muy bien. Uh, o sea. U hoort de arts van Barcelona-speler Ibrahim Affelay. De international van het Nederlands elftal heeft een operatie ondergaan aan zijn kruisband. Over een half jaar kan hij weer voetballen, zegt en hoopt deze arts. Affelay maakte zelfs een paar grapjes voor hij onder het mes ging. Hij vroeg of er nog wat anders kapot was en ja, hij kon uiteindelijk weer lachen. Het gaat wel goed komen met Affelay, zegt deze arts. Ach, zo'n knieblessure. Wat stelt dat nou voor, voor een profvoetballer? En een... Behoorlijke blessure bij Reis. Jonathan Reis denkt daar wel anders over. U hoort de ex-PSVer hier schreeuwen. Bijna een jaar geleden slaakte hij deze kreten, omdat hij geblesseerd raakte. Hij scheurde zijn kruisband af. Reis is nu clubloos en heeft tot op de dag van vandaag geen bal aangeraakt. Ik heb ook mijn voorste kruisband afgescheurd. Al jaren heb ik er last van. Ik kan niet meer voetballen en ik heb na iedere kleine inspanning een dikke knie. Toen ik de beelden zag van Jonathan Reis, heb ik gepijnigd naar het scherm zitten kijken. Net als die beelden van Ruud van Nistelrooy op het trainingsveld, weet u nog? Eigenlijk wil ik het helemaal niet zien. En ik ben niet de enige hoor. Met mij zijn er velen. Ieder jaar scheuren zo'n 8000 Nederlanders hun kruisband. Ze revalideren en opereren zich suf. Ze hebben pijn. Ze zijn een pijn in de jas voor hun omgeving. Ze hebben zorg nodig. Je ziet ze vast wel eens in de stad, met krukken. Sportieve types vaak, want ze houden zo van voetbal. Maar ze kunnen het niet meer. Vaak duurt het een jaar voor ze weer het veld op mogen. Als dat dan mag. Want ja, we zijn niet allemaal profvoetballer. Nee, inderdaad. 8000 Nederlanders zullen zich erin herkennen. En daarvoor moet er toch in ieder geval één naar nog steeds wakker Nederland luisteren. Denk je niet, Anne? Ik, ik, ik hoop het in ieder geval. Dat zou een hele eer zijn. Uh, inmiddels in de studio Cameron Oela. Wat gaan jullie doen in Nu al wakker... Nou, wij zijn ook net zo divers als jullie. Jullie gingen onder andere naar Leiden. Wij gaan even naar Denemarken. Daar zijn de verkiezingen geweest. En hoe staat het daar nou voor na die verkiezingen? En schelden. Kan dat nog wel anno 2011? En wat zijn nou de beste scheldwoorden? We gaan het hebben over nieuwe scheldwoorden. Klootviel. Dat vindt, zou zomaar kunnen. Dat Er schijnen ook hele poëtische scheldwoorden zijn. Blijf vooral luisteren na vier uur. Goed, dat en meer de dus strakjes naar het nieuws. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Nog Steeds Wakker met Anna de Jong. En met mij. Ja. Heel graag tot dan.